Vrijdagmiddag 4 minuten over de klok van 4 uur. Tweede uur Euro Breakdown. Leuk dat je er nog steeds bij bent. 21ste jaargang trouwens alweer van deze hitlijst. Aflevering 5 van 4 februari 2011. 40 platen dus in de lijst van Europa. Daarvan deze week 18 stijgers zijn. 3 zittenblijvers, 17 dalers En dan nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook dat 2 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwenen zijn. Nelly Just a Dream doet dat na 17 weken. En 15 weken Enrique Iglesias, Nico Surchinger en Heartbeat. Snel stijgen, dat is uh, Milk and Sugar. Paya con Dios, hey na na, na. 8 plaatsen. En de snelste daler dat is Mike Posner, cooler Demi. Die zakt namelijk 10 plaatsen genoteerd. Dat is Rihanna, the only girl in the world. Alweer 19 weken. Kijken we nog even terug in de geschiedenisboeken. 4 februari 1789. George Washington die wordt unaniem tot eerste president van de Verenigde Staten gekozen. Frankrijk die schaft de slavernij af in 1794. In 2000 best verkochte pc game aller tijden. The Sims die verschijnt op de markt. En vandaag, 4 februari 2011, is het Wereldkankerdag. Ik moet zeggen, ik heb er heel weinig van meegekregen. Ik heb er Opnieuw is niks van gehoord, maar het blijkt dus de wereldkankerdag te zijn. Terug naar de hitlijst van vandaag. Nou, Brandon Flowers en Only The Young. Negen weken in de lijst van 17, omhoog naar 16. Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. Look back in silence, The cradle of your whole life. There in the Losing its greatest pride, Nothing is easy Nothing is sacred Why? Where did the bow break? It happened before your time And there were people there Lovely as you love again tonight, baby. All right, Ready, Come to wat is lekkerder dan je weekend bijna voor de deur? Of je weekend voor de deur eigenlijk, bijna weekend. En dan nog uh, de 40 beste hits van Europa door je radio speakers heen te knallen. Op nummer 14 hoorde je Pink en fucking perfect. Zij staat nu weer vier weken in de lijst van 19 omhoog naar nummer 14. En de voordeplaats voor in de koffie, milk en sugar Samen met Faya con Dios. En Hey na na na. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar nummer 15. En ook Brendan Flowers hoorden we, daar begonnen we dit uur mee. Only De Jong staat negen weken in de lijst. Hij gaat van 17 omhoog naar nummer 16. Deze dame doet het ook erg goed. Laka, zo heet inderdaad de single. Zowel Spaanstalig als Engelstalig kan ze het goed. Shakira, zeven weken in de lijst, van 18 omhoog naar nummer 13. Stay die for your love, for your love. I'm crazy but too late the Euro Breakdown. Hello, Green. It's okay. Zes weken lang staat hij nu in de lijst van de 13. Gaat hij omhoog naar nummer 11? Nummer 11, dan kijken wij even achterom. Op nummer 20 vinden wij The Far East Movement's Like a G6. In de 14e week zakken zij vier plaatsen. Kate Perry, Fireworks, 13 weken in de lijst, zakt 8 plaatsen naar beneden. Martin Solveig en Dragonhead, hello, staat drie weken in de lijst, gaat van 22 omhoog naar 18. Michael Jackson, Akan, Hold My Hand, zes weken in de lijst, van 20 omhoog naar 17. Ook winst voor Brandon Flowers, Only the gaat van 17 naar 16 in zijn negende week. Milk and Sugar, hey na na na, vier weken in de lijst, van 23 omhoog naar 15. Pink and Fucking Perfect staat vier weken in de lijst, gaat van 19 omhoog naar 14. Shakira en Laka staat zeven weken in de lijst, gaat van 18 naar 13. Bob Klaar en Jean-Paul Tic Tac zakt langzaamaan weg. 10 weken in de lijst zakken van 8 naar 12. En CeeLo Green hoor je net dus 6 weken in de lijst. Van 13 omhoog naar nummer 11. Deze week in de lijst hadden wij drie zittenblijvers. En de eerste van die zittenblijvers vinden wij op nummer 10. In handen van Kesha. We Are Who We Are is net zoals vorige week nummer 10. Us, we Are Who We Are is net zoals vorige week nummer 10. Stop.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 Op Dit moment in de hitlijsten, dat is Enrique Iglesias. Hij heeft wel een beetje hulp gehad trouwens hoor. Luda Christie hielp hem erbij. Tonight and fucking News staat nu vier weken in de lijst en gaat van 15 omhoog naar nummer 9. ZFM Westkust weerbericht. Het is op deze vrijdag bewolkt en vanmiddag blijft het droog en zien we misschien zelfs de zon. Nou, ik zit al een tijdje naar buiten te kijken. Ik heb hem niet gezien hoor. De zuidwestelijke wind is wel duidelijk aanwezig. En de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 8 en de 10 graden. Door die harde wind zijn er ook problemen op Schiphol. Mocht je dus nog de lucht in moeten. Kijk even goed of jouw vlucht nog wel gaat. Want er is van alles gecanceld en te laat. En komt toch wel, toch niet. In ieder geval vanavond en de komende nacht is het ook overwegend bewolkt. Maar blijft wel droog. De zuidelijke wind die waait stormachtig. Temperatuur daalt niet verder dan een graad of acht. Morgen erg omzuinig, Want er waait aan zee een stormachtige zuidwester. Ook morgen weer kans op windstoten van 90 km per uur. Verder bewolkt, maar wel overal droog. En die stevige wind die voert overigens zachte lucht aan waarin de temperatuur kan oplopen naar 11 graden. Zaterdagavond dan neemt de wolking weer toe en zondagnacht gaat het af en toe wat regenen. Het koelt uh, nauwelijks af. Een graad of 9 wordt het. En wind die blijft wel onverminderd kracht tot stormachtig doorwaaien. Zondag een grijze dag en bewolkt. Af en toe wat regen of motregen. Een zuidwestelijke wind die neemt in kracht af. Temperatuur zondag niet hoger dan een graad of 10. Gaan wij weer even kijken naar de stand van zaken op de weg. Wat is de ellende? dan? FFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnland Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 80 kilometer file. Dat is gebruikelijk voor dit tijdstip. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Het is erg druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Laren en Knopend 12 kilometer. Lange file staat er op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Vianen 20 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Bij Vianen zijn twee rijstroken dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter gebruik maken van de A27. Van de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 6. A10 West naar Zaanstad bij 4 en op de A10 Zuid richting Den Haag voorknopend de Nieuwe Meer 5. A12 van Utrecht naar Arnhem bij Driebergen 6, A27 richting Almere bij Wildhoven 4. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 4 en de N15 A15 vanuit Europoort tussen de afrit Briede en Hoogvliet 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. En hoop alleen de weer dus op de wegen in en rondom de Randstad. Terug naar de muziek van vandaag. Go. Ladies and gentlemen, let's go! Here. Oh, nah, nah, who name? Oh, name? Oh, name? Oh, name? Oh, name? What's my name? Oh, nah, nah, what's my name? Uh, yeah, I heard you good with them soft lips.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 Hij de aflevering van de Euro Breakdown jaargang 21 begon met Rihanna, the only girl in the world. Dit is een andere single van haar, What's My Name? Zeven weken in de lijst, vorige week nog op negen, deze week omhoog naar zeven. Drie zittenblijvers, dit is nummer twee, Maroon 5, Give a Little More. Althans, de tweede zittenblijver. Hè. Op nummer zes blijft de, zij hun uh, zitten, tien weken in de lijst.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 is true and all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 Slechte week voor de Black Eyed Peas en The Time. Vorige week stonden zij nog helemaal bovenaan. Maar in hun, el in hun elfde week zakken zij naar beneden. En wel van 1 naar nummer 5. Geeft ons even de mogelijkheid om te kijken in de Nederlandse top 40. Daar maar twee nieuw binnenkomers deze week. Moon 5, never gonna leave this bed op nummer 30. En Daan Sanders, you and I both op 22 ook nieuw binnen. De top 10 in de Nederlands top 40 is Perfectly Lonely van John Mayer. Levert één plek in. De Black Eyed Peas en The Time zakken van 6 naar 9. Van 5 naar 8 zakken The Only Girl in the World, Rihanna. Jim Catch 'em by Surprise, Chesto en de Diplo Low Frittering, Busta Rhyme. In hun tweede week omhoog van 17 naar 7. Van 7 naar 6 gaat Caroline van der Leeuwen, Carl Elmorad. Kennen wij er stark. En van 8 omhoog naar 5, Hena Nana, Milk and Sugar. Kul voor Broken Heart. Ben Sanders blijft zitten op 4. 3 is er voor Martin Solvig en Dragonhead. En Hello! 2, net als volgende, vorige week. Bruno Mars, Grenade. En de nummer 1 in de Nederlandse 40. Nog steeds in de handen van Adela. Rolling in the Deep is nog steeds erg goed bezig. Over Adela gesproken. Dat is de nummer 4 van Europa. In haar achtste week van 7. Omhoog naar 4. dog. Langzaamaan gaat ze steeds verder naar boven adelen en rolling in de diep. Vorige week dus op acht deze week. Of vorige week op zeven. Acht weken in de lijst deze week naar vier toe. En de laatste zitten blijven van deze week. In de handen van Jason Rulo en Lot Coming Home, de nummer drie. Prachtige samenwerking tussen uh, deze twee jonge artiesten. Pixie Lot en Jason Derulo. Coming home. 9 weken in de lijst blijft staan op nummer 3 deze week. En dat alles in de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je me hier op CFM Zandvoort. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben, dan krijg je gewoon een herkansing. En dat op zaterdag. Dan tussen 7 en 9 ook hier op CFM Zandvoort. En Wel Wel Wel, dat is natuurlijk de single van Duffy, de nummer 2. En een goede stap van 5 omhoog naar 2, Duffy. Net niet die nummer 1 positie. Eén plaats zit er nog voor. En wie is dat dan? Ja, wie is dat dan? Dat kan er natuurlijk maar één zijn. We hebben er al twee keer gehoord vandaag. The only girl in the world is van haar. What's my name? En who's that chick? Rihanna hoor je samen met David Guetta op nummer 1. Ze heeft er 9 weken over gedaan, maar ze heeft eindelijk de positie die ze graag weer wil hebben bovenaan de hitlijst van Europa. Rihanna, who's that chick? Nou, dat is Rihanna. Op nummer 2 dus Duffy, wel, wel, wel. En nummer 3 die was er voor Pixielot en Jason Derulo, coming home. 9 weken staan die alweer in de lijst. Adela, Rolling in the Deep, The Black Eyed Peas, The Time, dat was de top 5, alles bij elkaar naar beneden toe, vinden we room 5, give a little more we are now, what's my name, Robbie Williams Shane, Enrique Iglesias en Luda Gris tonight I'm fucking you, en Kesha maakt de top 10 compleet, zometeen veel so plezier uh, met je weekend in, en tot volgende week Stadler? Ja, yeah, wat? Is that it? Yes, it's over How'd you like it? I don't know I slept through the whole thing Well, you didn't miss much together. Let's get together Let's get together comes naturally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 De VS hebben de Egyptische president Mubarak gedeeltelijk zijn zin gegeven. De speciale gezant van president Obama zei vanavond dat Mubarak voorlopig aan de macht moet blijven om leiding te geven aan de machtswisseling. Wel is de top van de regeringspartij van Mubarak vervangen. Zijn zoon Gamal, die lange tijd als zijn opvolger werd genoemd, verdwijnt ook uit de partij. Mubarak zelf blijft partijleider en president. Op het Agierplein in Cairo is het vandaag relatief rustig. En vanmorgen zijn er wel weer nieuwe demonstraties aangekondigd. Oppositieleiders hebben laten weten dat Mubarak zo snel mogelijk weg moet als president. Ze zouden wel wat zien in een compromisvoorstel om Mubarak een eervolle aftocht te gunnen. Hij zou dan afstand moeten doen van al zijn bevoegdheden en in naam nog een paar maanden staatshoofd mogen blijven. Op diverse plaatsen in Nederland veroorzaakte harde wind problemen. Reizigers op Schiphol moeten nog zeker de hele avond rekening houden met vertraging. In Noord-Holland heeft de politie een deel van de provinciale weg tussen Zaandam en Uitgeest afgezet. Door de harde wind zijn in Zaandam betonnen dakpannen van het gemeentehuis in aanbouw naar beneden gevallen. En in Brielle is het dak van een gymzaal gewaaid. Volgens de politie zijn bij de incidenten geen gewonden gevallen. De vrijlating van de Lockerbie-terrorist was een blunder. Daarover zijn Groot-Brittannië en de VS het eens. De Britse premier Cameron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton hebben over de kwestie gesproken. En vinden beide dat al Algemagai nooit vrijgelaten had mogen worden. De terrorist zou nog maar een paar maanden te leven hebben en daarom werd hij in augustus 2009 vrijgelaten. Later bleek dat hij erg mee viel met zijn ziekte en Almagray leeft nog steeds. Dan voetbal. Herenveen heeft uh, tegen uh, NEC gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. En vanavond zijn er nog drie wedstrijden in de hele divisie. Waaronder koploper PSV tegen Ado Den Haag. Het weer. Morgen waait het nog steeds hard en het wordt dan 10 graden.